Maar paar teksten achter elkaar zetten... ...om na te denken over de vreugdedagen. Want denk erom dat uh, het volk van Israël... ...geen zachtgerijnige mensen zijn. Ze hebben wel dezelfde zondige neigingen als wij. Want een, een, een, ja, een Israëliër en een jood is niet anders als wij. Het zijn mensen in, een, uh, in vlees. Dus ook een jood die weet wat vlees is. Zelfs onze heer Yeshua die weet wat vlees is. En hij was dus de enige hè, die in volkomen rechtvaardigheid heeft gewandeld zonder aan de druk van de zonde toe te geven geprezen zij de naam van Yeshua onze Heer want door het geloof in hem en in zijn naam wil God ons zien als rechtvaardigen zelfs dat is al een vreugde om je te beseffen dat God naar ons ziet als rechtvaardigen niet omdat we zulke goede mensen zijn nee, hij heeft ons rechtvaardig verklaard vanwege ons geloof in Yeshua maar er staat duidelijk in nummer 10 vers 10 ook op uw Vreugde vreugdedagen op uw feesten en op uw nieuwe maansdagen zult gij je stoot op de trompetten geven. Dat is leuk, dat we die afgelopen tien jaar dat we nou met elkaar samenkomen, ook dat elke keer op de nieuwe manen gedaan hebben. En ook elke keer op bezuinendag, want dat is natuurlijk de topdag als het gaat om nieuwe maan, want een heel nieuw jaar komt er achteraan. We hebben dat echt als vreugdedagen en vreugdefeesten gezien. We hebben het ook altijd zo gevierd. Hij zegt namelijk, die vreugdedagen en die feesten, die nieuwe maandsdagen, zij, wat zij, zullen u dienen om u, broeder en zuster, voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Dus die feestdagen, maar dan ook nog eens een keer het blazen op de bezuin. Want het wonderlijke is, als wij de bezuin blazen, God hoort hem. En dan denk ik dat hij tegen Gabriel zegt: Hé, hey, wie staat er op de bezuiniging? Waar laat ze kijken is wat er gebeurt. En zegt die vader in uh, al Saddam. een hele gemeenschap, gelooft in één God, Yahweh en in Yeshua de Messias. Zegt hij: Hé, hey, dat is bijzonder. Echt waar, het is voor onze vader een vreugde om samen te komen in zijn naam en het ook zo te doen als hij het wil. Deze stoot op die trompet te geven op deze feestdagen zullen dienen. Om u, broeder en zuster, voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. En dan zegt hij, ik ben Yahweh, ja God. Vind je dat niet sterk? We komen voor zijn aangezicht, we maken muziek, we dansen, we spreken de woorden van Yahweh en van Yeshua. En hij zegt heel duidelijk, ja, want ik ben Yahweh, uw God. Een hoop mensen beseffen het helemaal niet. Die dienen wel God. Ze weten ergens wel dat hij Yahweh heet, maar ze gebruiken zijn naam niet. Ook al zegt hij dat we bij zijn naam moeten aanroepen. Want er worden zoveel goden aangeroepen. Want wie is eigenlijk je God? Als je, oh God, help me. Welke God bedoel je? We moeten Yahweh aanroepen. Hij zegt: Ik ben Yahweh, uw God. Dat is de basis waarvan we bij elkaar komen, niet alleen op de Shabbat, maar ook op alle feesttijden van de Heer. De koning roept ons op om te komen op zijn feest. Hoe haal je het in je hoofd om niet op de feesten van de Heer te komen? Hoe is het mogelijk dat er nog mensen zijn die denken, ah ja, even een beetje lastig. Ja, moet ik een vrije dag vragen? Prijs de Heer, want dit is een dag die je vrij vraagt om aan Hem te wijden. Het is heilige van die dag voor hem. Het feit dat je het doet, heb je een bijzondere aandacht van vader. En als je dan ook nog onder bezuin naar boven blaast, dan zegt hij, nou ze doen echt wat ik wil. Wat een vreugde om die bezuin te horen. Vader krijgt er allemaal gedachten over, ja, van woorden die hij zelf tot ons gesproken heeft. Want we doen het niet voor niks. We doen namelijk al deze dingen omdat vader Yahweh ons iets gezegd heeft in zijn Torah. Anders zou het alleen maar een menselijke traditie zijn. Maar dat is het niet. Het is een, een instructie van Abba, Yahweh. Moet eens luisteren, wat staat er in de Viticus 23? Daar staan de Sabbat ingegeven en alle feesttijden van Abba. Als je zegt, ik geloof dat Yahweh de enige God is... dan zou je op zijn minst moeten erkennen en buigen voor zijn opdracht om de feesten te vieren. Als je nog niet beseft de heiligheid van de feesten van de heilige God... Dan mis je nog iets. Eigenlijk kan je niet wegblijven op de heilige feesten van Abba Yahweh. Yahweh die heeft namelijk tegen Mozes gezegd: Spreek tot de Israëlieten. Oh ja, Israëlieten. Oh ja, natuurlijk, dat is het volk wat in Israël woont. Nee, broeder en zuster. Door het geloof in Yeshua hebben we deel gekregen aan de verbonden van Yahweh met Abraham, Isaac en Israël. Zonder Abraham, Isaac, Israël en Yeshua. We hadden we helemaal geen verbond. Door het aanvaarden van Yeshua... met hem te sterven en op te staan in een nieuw leven... zijn we aan Yeshua verbonden... en door Yeshua heen aan Israël. We zijn met elkaar gewoon deel geworden... aan het volk van God. Daarom vinden we het ook een vreugde... om naar de regels van het volk te leven. Ook al zijn er velen van dat volk... die zich helemaal niet meer aan die regels houden. Maar dat willen wij niet uh, nadoen. Wij willen datgene doen... wat God van ons vraagt. Nou zegt hij... Yahweh ja, zegt tegen Mozes, spreek nou tegen die Israëlieten. In de zevende maand, dat is Tisri. Op de eerste dag der maand, één Tisri, dat is vandaag. Zult gij een rustdag hebben. Aangekondigd door Bazuin geschal. Een heilige samenkomst. Dat woordje heilig, u weet nog wat het was. Hè? Een heilige samenkomst is iets wat apart gezet is voor vader Yahweh. Dit zijn heilige samenkomsten. die apart gezet zijn voor Abba We zijn dus in wezen gasten op zijn feest. En hij ziet ons. Hij ziet ook de vreemdeling. Wonderlijke ervaring. om als vreemdeling in een heilige samenkomst te zijn. moet je daar worden hartelijk welkom toegeheten. Er staat zelfs in de Witkus 23 in de Statenvertaling. spreekt tot de kinderen Israëls. in de zevende maand. De eerste maand zult gij een rust hebben. En hier noemt hij het een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Samenroepen, kom bij elkaar zitten. Ja, maar waarom? Het is een samenroeping tot eer en tot heiliging voor Abbejawe. Lieve mensen, in nummer 29 staat, in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben. Zult gij geen slaafse arbeid doen? Je gaat dus niet werken voor je baas. Geen slaafse arbeid gaan we doen. Het zal u een jubeldag voor u zijn. Als u vandaag komt met een zacherijnige stemming, is het niet goed. Het is mogelijk, ook al heb je leed te dragen en verdriet, om te zeggen, ik zet het verdriet even achteruit, ik zal jubelen voor mijn God. Hij haalt je ook door dat verdriet heen. Door op hem te zien is ook elk verdriet te overwinnen. Het is vandaag een jubeldag, dus we moeten jubelen en zingen moeten dansen, we moeten eten, drinken. Het zal vreugde zijn om met elkaar te delen. Je moet mensen bij elkaar roepen, die moeten willen eten met elkaar voor Gods aangezicht en vreugde bedrijven. Want hij wordt omgevraagd. Het is een heilige samenkomst, het zal een jubeldag voor u zijn. Onthoud het goed. Hij zegt in Joël 2, dat is even een profeet die spreekt over de eindtijd. Het gaat niet alleen die tijden die nu achter ons liggen. Maar Joël die spreekt zelfs over de allerlaatste periode van onze tijd. Vlak voor Yeshua gaat komen. Vlak dat het oordeel gaat komen. Vlak voordat die duizend jaren gaan komen. Dus Joël die spreekt over de allerlaatste stukje van de tijd... Wij denken wel eens voor onszelf, nou wij leven toch wel in die eindtijd, hè. Sodom en Gomorra kan niet erger zijn geweest als de periode waar wij in leven. Nogthans kunnen we in vreugde samenkomen. Blaas nou de bezuin op Sion, zegt hij. Jeruzalem. Maak alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners van het land sidderen. Dus je moet zoveel alarm maken, zoveel bezuin blazen, tot het hele volk gaat sidderen. zegt: hé, hey, wat is er aan de hand? Want de dag van Jaweh komt, want hij is nabij. Vind je het niet fijn om er ook over na te denken? We vieren wel bezuinendag, maar het is ook goed om stil te staan, hé, hey, welke dag gaat komen? Zijn we bereid om het te ontmoeten? Want als die dadelijk komt, komt hij ook met bezuingeschal. Een van de laatste teksten, gaan we hem lezen. Johannes 2 vers 15 zegt, blaas bezuin op Sion, heiligt een vaste. Roept een plechtige samenkomst bijeen. Dat is duidelijk. Maar Joël die sprak ook in een tijd. dat het wel nodig was om bijzonder te vasten. Want als je lange tijd in zonde geleefd hebt. is het wel goed om te gaan vasten. De knopen van de. Hoe heet het ook weer? Welke knopen moeten we ontbinden met vasten? Ik praat niet even over niet eten hoor. Inderdaad, de knopen van de ongerechtigheid die in ons zitten, de dingen die we stiekem doen. Die niemand mogen weten, maar je weet dat het zonden is. Maar de dingen die we ook in fouten doen... ten opzichte van onze naasten, onze broeder en zuster... die we wel, willens en wetens doen. Er zijn een heleboel knopen van zonde in ons leven. Je moet ze losmaken, broeder en zuster. Blaas die bezuin op Sion. Maak alarm op mijn heilige berg. Zijn wij ook niet een beetje een heilige berg hier? Klein bergje, bergje Alblasserdam. Maar toch beklimmen we de berg om voor Gods aangezicht te komen. We verheffen ons in onze gedachten... in de hemelse gewesten... om onze vader te ontmoeten. Blaas bezuin op Sion... heiligt een vaste... roep een plechtige samenkomst bijeen. Die hebben we vandaag. Vergadert het volk... heiligt de gemeente... Hé, hey, elke keer komen die woorden terug, hè? Heiligt de gemeente, zet ze apart, die gemeente. Roep de ouden bijeen... vergader de kinderen... de zuigelingen... En wat komt er dan? De bruidegom treden uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Het is echt geprojecteerd op dat laatste gedeelte. Als de bruidegom komt en de bruid, moeder en zuster, de gemeente, die maakt zich klaar om te ontmoeten. Maar eigenlijk maken wij ons ons hele leven al klaar om de Heer te ontmoeten. We moeten bereid zijn hem te ontmoeten vanmiddag nog. Zijn we bereid om hem te ontmoeten... Ja? Of vannacht, of morgen. Als nu. Als nu, hij kan komen. Maar het wonderlijke is, als dadelijk de bruidegom uit zijn kamer treedt, dan moet de bruid wel klaarstaan om hem te ontmoeten. Ja. Weet u nog wat we zullen zeggen als het zover is? Daar is onze Heer. Hij... Hem hebben we verwacht, hij gaat ons zalig maken, staat er dan. Heb je het al in je hoofd zitten tot je weet wat er gebeurt, want de Heer die let erop hoe je hem gaat ontmoeten. Of denk je als de Heer komt, oh, ik gauw, waar, is, hè? waar is nog een, een rots waar ik onder kan kruipen? Echt niet waar. Het moet een vreugde voor je zijn om Yeshua te ontmoeten. Ook al zullen er heel wat mensen dat niet als vreugde ervaren. Want hij komt natuurlijk in een tijd dat zijn volk ten diepste toe gekrenkt en bedroefd wordt. Misschien als de grootste vijanden allemaal op Israël zullen aanvallen, dan zal er een wonderlijke ervaring zijn als Messias komt. Maar we zullen hem allemaal zien. Want hij komt op de wolken des hemels en elk oog zal hem zien. We gaan even terug naar Deuteronomium 5. Je moet altijd even een stukje uit Torah erbij halen. Dan kun je zien wat er staat. Er staat in Deuteronomium 5 vers 31, maar sta gij hier bij mij, zegt God tegen Mozes. Mozes zegt, die sta hier bij mij. Luister goed. Opdat ik u mededelen het gebod. Kom even bij me staan. Dan zal ik je goed het gebod mededelen. Wat ik van je verlang. En wat jij weer aan de volk Israël moet vertellen. Het is geen kleinigheid. Als God zegt, ik wil je een gebod geven. Ik wil je iets zeggen. Ik wil je iets bekend maken. Ik ga je een gebod geven. Al de inzettingen. De verordeningen die gij hen moet leren. En waarom? Opdat zij die nakomen in het land dat ik hun geven zal... om het in bezit te nemen. Je moet dus deze geboden, inzettingen en rechten leren... om het land in te kunnen nemen. Denk je, ja, het gaan wij Israël innemen. Nou, we dringen ons wel in in het Koninkrijk van God... Als je zegt ik wil in het koninkrijk van God leven, kan je niet zeggen ik hou de Nederlandse wet en daarmee ga ik het koninkrijk in. Nee, dan zul je je dus richten aan de geboden die heersen in het koninkrijk van God. Waar hij de enige God is en Yeshua de zoon van God. Yeshua die van Yahweh alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. Yeshua is dus een soort almachtige. Maar er is er nog eentje boven hem. zijn vader heeft hem alles gegeven. Dus Yahweh is de enige waarachtige God. Yeshua is de zoon van God. Yeshua heeft de macht niet van zichzelf, maar die heeft hij gekregen van zijn vader. Het is hem gegeven. Onderhoud ze naastig, ijverig. Ik weet dat het voor u niet moeilijk is, want daarom zitten we elke sabbat bij elkaar. We hebben dingen geleerd in ons leven, waardoor we uiteindelijk hier terecht zijn gekomen... om daar sabbat aan sabbat aan sabbat en nieuwe maan en feesten over na te denken. In elke vorm voor ons is het niet meer erg om dit te lezen onderhoud ze naastiglijk, want we vinden het heerlijk om met een vuurige ijver van God in zijn wegen te wandelen kijk in Nederland durf je door het ruilicht niet heen te rijden want er is gelijk een foto van je gemaakt eigenlijk zou je het wel eens willen doen maar toch niet hè? wil je echt links gaan rijden van de weg nee zou je in het koninkrijk van God anders willen leven als dat God in zijn koninkrijk aangeeft echt niet maar. In Nederland moet je examen doen, weer met de auto op de weg komen rijden. Eigenlijk moet je ook in het Koninkrijk van God ook een soort examen doen. Het is nodig dat de mensen onderwezen worden. En als ze in alle eenvoud zeggen, inderdaad, ik wil in het Koninkrijk van God leven. Dan zeg ik, er is er een weg voor je vrij. Laat je dopen en opstaan in een nieuw leven. Want je kan in het God, Koninkrijk van God niet echt leven in je oude natuur. Dan zit je constant in een conflict. Je hebt dus een nieuwe geest nodig, je hebt nieuwe kracht en nieuwe moed nodig... ...om te zeggen, al het oude is weggedaan. Over. We gaan een nieuwe weg op. We onderhouden Gods geboden ijverig, naastig. Zoals Yahweh uw God u geboden heeft. Hij zegt, wijk niet af, niet naar rechts en niet naar links. Amen? Het is toch een vreugde om gewoon eerlijk de weg met God te wandelen. Vroeger konden we met gemak zondigen... Sinds dat we Jabba we hebben leren kennen en Yeshua, sinds dat ons verzoening is gegeven door het bloed van Yeshua, zou je nou nog één klein zondetje willen doen en daarmee je vrede met God verprutsen. Wel, zondigen doet een gelovige niet meer voor een goedkoop prijsje. Oh, eventjes, om best wil. Echt niet waar. Het is een vreugde om in eerlijkheid en gerechtigheid te leven. Vandaar dat God ons zijn deuteronomie -brief heeft gegeven om nog eens alles op een rijtje te zetten voor het volk van Israël, hoe dat verbond in elkaar zit. Hij zegt, heel de weg die Yahweh uw God u geboden heeft, zult gij gaan. Opdat gij, kijk dat is een mooi, als je dus de weg van Yahweh gaat, zegt hij, zult gij Leven. Niet de weg van Jaweh gaan betekent echt waar niet leven. Je kunt nog zo Halleluja prijs Jezus roepen. maar je houdt je niet aan zijn geboden. dan zit je klem. De kan van zeggen... ja, maar ik ben vrijgekocht door zijn bloed. Je kan niet de wetten van God overtreden. Gaat niet. Hij heeft ons geboden en inzettingen gegeven. om in vreugde naar te leven. Net zo min als je in Nederland niet links kan gaan rijden. De weg die Jaweh uw God, u geboden heeft. Zult gij gaan opdat gij leeft. De weg van Yahweh is leven en het u wel gaat. En dat gij lang woont in het land dat gij in bezit zult nemen. Het isgene wat Israël meekreeg op weg naar dat beloofde land. Zij die dat beloofde land inkwamen en goddeloosheid gingen bedrijven... ...die werden er net zo uitgezwipt als de kananieten eruit gegooid werden. De kananieten werden eruit gegooid vanwege hun goddeloos leven... Israël komt binnen en sommigen gaan de goden van de Canaanieten dienen. Denk je dat God veranderd is? Zoals hij de Canaanieten eruit swiep, swiep die ook zijn nageslacht van Abraham eruit. Als ze niet in het geloof van Abraham leven. Wonderlijke ervaring hè? We zijn ook kinderen van Abraham geworden door het geloof in Yeshua en in een getrouwe navolging van hem. Er is nog een profeet Jeremia. Een schitterende profeet. Als je de woorden leest, elke keer opnieuw die hij spreekt, tegen Israël in de periode van uh, Babel. Jeremia die zegt, zo zegt Yahweh. Dat is heftig. Wat zegt hij? Zo zegt Yahweh. Zo zegt God. Ga staan aan de wegen en zie en vraag naar de oude paden. Dus je moet op de wegen van Israël gaan staan, je ziet iedereen langskomen. En je gaat dan die Israëlieten vragen naar de oude wegen, de oude paden. Waar toch de goede weg is. Opdat, weer een redengevend woord, gij die gaat en rust vindt voor je ziel. Dus je zal die oude paden moeten zoeken, moeten zoeken en die moet je gaan, opdat je rust in je ziel gaat ontvangen. U zult zelf ervaren, als je willens en wetens het gebod van God overtreedt, zit je met een innerlijk probleem. Je wordt er depressief van op de lange duur. Maar als je met blijdschap in de wegen van vader gaat, zal je leven. Je zal dus rust vinden. Heerlijk, hè, rust voor je ziel. Maar zij zeggen, kijk daar komt hij. wij willen die niet gaan. Dus er zijn er genoeg die de weg niet willen gaan. Wat een vreugde, het over elkaar gevonden hebben, mensen die die weg willen gaan. Dat is de reden waarom je vandaag hier zit. Je zoekt naar een weg om de wil van God uit te voeren in het doen van zijn wil. De koning roept je naar zijn feest. En we zitten met elkaar feest te vieren: eten, drinken, dansen, zingen. Ja, een vreugde om op deze dag samen te zijn. Heel de wereld draait door, heel de christenheid draait door. Onvoorstelbaar. Maar we hebben het zelf ook jarenlang gedaan. Ik ben al 66. Ik kan me zeker zeggen, tot mijn dertigste jaar. Heb ik nooit van de Sabbat gehoord. Op de 30e begon ik Sabbat te vieren. Op mijn dertigste levensjaar. Pas uh, toen ik 55, 58 werd... kwam de Messiaanse beweging. Toen ik zeg, hoe is het mogelijk dat ik nou wel de Sabbat gekend heb... maar niet de feesten die erbij horen. Nee, want de mensen hadden me geleerd... nee, de Sabbat is natuurlijk het vierde gebod... en de rest is allemaal weggedaan. Dan denk ik, oh ja, dat klinkt wel reëel. Dan ga ik de Sabbat vieren. Totdat de kwartjes gaan vallen en je, dat kan helemaal niet... God heeft feesten ingezet om eigenlijk het evangelie te verkondigen. Alle zeven feesten die we geleerd hebben, zijn evangelieverkondigingen. Elk feest opnieuw. Vanaf de uittocht uit Egypte tot de aankomst, de achtste dag. Allemaal schaduwen van hetgeen nog komen moet. De voorjaarsfeesten hebben we achter de rug. We zijn nu begonnen met de najaarsfeesten. En de najaarsfeesten moeten allemaal nog tot vervulling komen... We kijken uit naar de bezuinigde dag dat de Heer zal terugkomen op de wolken der hemels. Nou zegt hij, zij willen die weg helemaal niet gaan. Het feit dat we het wel willen, zijn we ook bereid om met elkaar te luisteren en na te denken over welke weg we gaan. Hij zegt namelijk tegen de, dat volk, ik heb wachters over u gesteld. Wachters. Wachters zijn mensen die waken. Die waken over het volk of het wel goed gaat. Hij zegt, ik heb wachters over u gesteld. Luistert. Luistert. Luistert naar het geklank der bezuin, Moeten we nou hier naar luisteren? Of niet? Moeten we hier naar luisteren? Ja, wel, dat is ook hoort erbij. Ja, het is een woordje. Ja. ja, toch? Het is een Inderdaad. Maar als je niet weet wat het geluid betekent. Hè? In het leger hadden ze natuurlijk ook een trompet. En op die trompet werden verschillende riedels stoten gegeven. Je wist twee stoten lang, dat was aanvallen. En drie stoten kort, dat was stoppen. Dus dan had je een signaal. Eigenlijk zouden we met de bazuinen, met de shafar, zouden we signalen moeten geven. Dan weet iedereen wat het betekent. Ik heb dus wachters over u gesteld, broeder en zuster. Niet omdat ze steeds op een bezuin moeten blazen. Maar ze moeten u de woorden van God verkondigen. Daarvoor is er een wachter. Als er een wachter in Israël kwam en die zei, jongens, bekeer je toch voor je goddeloze gedrag. Want zo heeft Yahweh gesproken. Wat doen ze dan? Gooien ze die wachter dood. Was niet de bedoeling. Maar de Heer heeft ons wacht is gegeven, luistert naar het geklank der Bazuin, naar dat wat zij te vertellen hebben. Maar zij zeggen, wij willen niet luisteren. Luisteren, waar kwam het ook weer vandaan? Hoor Israël, hè? luister. Horen is horen en doen. Luister nou toch Israël? Ja, ik heb het wel gehoord. Nee, je moet het ook doen. Dat is de vreugde om in de wegen van onze vader te wandelen. Wij willen niet luisteren. Nou zegt hij, daarom hoort. Wie? O volkeren. Wat moeten we weten? Wat is ook weer weten? Is weten is weten dat je het weet, zodat je het ook zeker weet. Niks belangrijk is als het woord van God te studeren, opdat je zeker weet wat God gezegd hebt, En dan in die weg gaan wandelen. Een weet, o vergadering, wat in hen is. Hoort gij aarde, zie, ik breng onheil over dit volk. Hij spreekt de aarde aan dat hij onheil brengt over Israël. De vrucht van hun eigen overleggingen. Eigen overleggingen, dat zijn dogma's. Inzettingen van mensen waardoor de Torah krachteloos gemaakt wordt. Kent u de uitspraak nog van Yeshua? Markers 7. Hij zegt gewoon, te vergeefs eer je mij. Want je leert leringen die... ...geboden van mensen zijn. Al die mensen die zondag vieren... ...op instructies van Rome en Reformatie... ...daar zegt Yeshua tegen... ...tevergeefs eer je mij... ...want je leert leringen die geboden van... ...mensen zijn. God heeft je nooit opgeroepen zondag te vieren... ...en kerstfeest. Hij heeft je opgeroepen aan zijn heilige feesttijden... ...je te wijden. De vrucht... ...van hun eigen overleggingen... ...broeder en zuster... Want zij luisteren niet naar mijn woorden. En mijn wet, de Torah, verwerpen ze. Dat is triest. Je kunt het nauwelijks vertellen. We zijn zelf natuurlijk ook uit de hervorming en de reformatie weggegaan. De nieuwe weg op om naar de Torah te leven. Hoeveel van je familieleden heb je nou mee kunnen nemen? Steek je hand eens op. Wie van u heeft één familielid zomaar mee kunnen krijgen? He, maar probeer het maar eens buiten je gezin... Hoeveel mensen van je familie, ze zullen je veroordelen. zeggen ze: Ja, die is gek geworden, die gaat Joodje spelen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ze snappen het niet. Maar wil in het uitleggen kan het ook niet, want eigenlijk willen ze het niet weten. Want ze snappen dat als ze ja tegen je zeggen, ja, dan moet dat hele roer om. Dus ze zijn heel voorzichtig met je. Ze zeggen, nou, ik begrijp wat je zegt, ik moet er nog over nadenken. Het is interessant wat je vertelt. Heel, in, heel bijzonder, want dit heb ik van de dominee nog nooit gehoord. Hè? Dus er zit altijd een gevoeligheidje onder. Ze luisteren niet naar mijn woorden en mijn wet verwerpen ze. Dat is precies wat er gebeurt ook in onze tijd. Al 2000 jaar met Rome, dat gebeurde ook in de tijd daarvoor met Israël. Dan zegt hij in Nehemia in 8 vers 1, toen nu de zevende maand aanbrak. Weet u nog in welke periode Nehemia leefde en Ezra? van Babel, Ze kwamen uit Babel terug naar Israël, naar Jeruzalem toe om de stad te bouwen. Dat ging onder de twee leiders, onder Nehemia en Ezra. Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het hele volk als één man bijeen. Dat was het gedeelte wat uitgetrokken was om Israël weer te bewonen. En waar komen ze op het plein van de waterpoort en men verzocht de schriftgeleerde Ezra... Het boek der wet van Mozes... die Yahweh aan Israël gegeven had te halen. U moet in de hele dagse traditie van de christenheid... het boek der wet eens halen. En hoe evangelische en charismatische dat je bent... des te meer zullen zeggen... ga toch weg met die wet, die is weggedaan. We zijn gered. Vind je dat niet triest? Men verzocht Ezra, het boek der wet van Mozes... En die aan Israël gegeven had te halen. Het wonderlijke is namelijk de wet van God. Dat zijn de woorden van Yahweh. En daarin is leven. We zullen ze moeten indrinken. Willen we willen ze later kunnen uitspreken. Zodat levend water uit onze mond kan vloeien. Nou, de priester Ezra. Die bracht de wet voor de gemeente, broeder en zuster. En let op. Zowel mannen als vrouwen. En ieder die het kon begrijpen. Op de eerste dag van de zevende maand. Vandaag. Zoveel duizend jaar terug. heel dat, Een stuk van het volk terug in Israël. En Ezra die brengt de wet. Voor degenen die kunnen horen en luisteren. Mannen en vrouwen die je konden begrijpen. Dus het is wel nodig dat je het kan begrijpen. Wil je iets uit kunnen leggen aan mensen. He? Hij las eruit voor op het plein van de waterpoort. Van dat het licht werd tot de namiddag. Dus van de vroege morgen tot de late namiddag. In tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen. En van hen die het konden begrijpen. Dus de kinderen geweest zijn die het konden begrijpen. Het hele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. Torah. Het hele volk luisterde aandachtig naar het boek der wet. Ook in ons denk is toch een hele koerswijziging plaatsgevonden vroeger kort nog geen vreugde hebben voor de wet. Maar nu hebben we vreugde van de wet. We hebben zelfs een feest wat zo heet, vreugde van de wet. De achtste dag. Ezra opent dus het boek ten en schouwen van het hele volk, want hij stond hoger dan het hele volk. En zodra hij het boek opende, stond het hele volk op. Zodra het boek geopend werd, broeder en zuster, stond het hele volk op. En hoe lang gingen ze lezen uit het boek? Van de vroege morgen tot de? late namiddag. Wat een uithoudingsvermogen hadden die mensen in die periode. Ezra die looft, Yahweh, wie is Yahweh? Dat is de grote God. Er is geen grotere God dan Yahweh. En het hele volk antwoordde terwijl de handen omhoog hief. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich voor Yahweh neder... Met het gelaat naar de aarde. Ze hoorden na zoveel jaren ballingschap weer een priester lezen uit de wet. Zo spreekt de Heer. Hoeveel mensen hebben in de evangelische wereld niet gezegd, Zo spreekt de Heer mijn volk. En dan gingen ze profeteren. Ik noem het maar buik spreken. Met alle respect hoor. Maar zo spreekt de Heer kun je alleen maar zeggen, Zo spreekt de Heer. Of het moet volledig getoetst kunnen worden aan Torah als mensen zeggen, Zo spreekt de Heer. Jaweh de grote God, en het hele volk ander met de handen omhoog, amen, amen. Ze knielen en bogen zich voor Jaweh neder en hun gelaat ter aarde. Er komen er een paar namen, Jezua, Bani, Palaya en de Levieten. dat zijn de priesters, gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet gods, ...duidelijk voor... ...en zij gaven uitlegging. Wel belangrijk. Mensen die niet goed kunnen lezen... ...of niet goed kunnen verstaan, maar wel willen horen... ...hebben ook uitleg nodig... ...om het goed te gaan verstaan. Zodat men het voorgelezene begreep. Daarvoor zitten we hier... ...elke sabbat... ...om na te denken en tot we begrijpen... ...wat God heeft gezegd in zijn Torah. Nou, die Nehemia... ...met de priester en schriftgeleerde Ezra... ...en de Levite... ...die het volk onderricht gaven... ...die zeiden tot het hele volk... ...deze dag, broeder en zuster... ...over welke dag hebben ze het ook weer? Ja, de Jan Teruwa. Het volk onderricht gaven... ...zeiden tot het hele volk... ...deze dag is voor Yahweh uw God... ...heilig. Wil je het nog beter horen? Deze dag, broeder en zuster... ...is voor Yahweh onze God... ...heilig. Dus afgezonderd. Bedrijf geen rouw... ...weet niet... Want het hele volk weende toen het de woorden van de wet hoorde. Ze waren zo lang weggegaan. Hun ouders waren al vertrokken in ballingschap. De kinderen en de kleinkinderen die kwamen terug. En zij hoorden voor het eerst de Torah, de woorden van God. Moet je je voorstellen dat je wil gaan wenen, wil gaan huilen, omdat je de woorden van God hoort. Want de vreugde dat je moet gaan ervaren als je de woorden van het verbond hoort. Want de woorden van het verbond die God spreekt, daar houdt God zich aan. Zowel aan de zegen als aan de vloek. Kies dan voor de zegen. Zo simpel. Als je nou weet wat zegen en vloek is, kies dan voor de zegen en gaat die weg. Kies niet voor de vloek, ga geen verkeerde dingen doen. Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf. Je bewijst pas God lief te hebben boven alles, als je je naaste lief hebt als jezelf. Begin bij je vrouw, of begin bij je man, om het daar lief te hebben. Dan ga je je kinderen lief krijgen, je gaat een hele weg in liefde. Heb elkaar lief, ook al staat het gezicht van de ander je niet aan. Je kijkt altijd zo los, hem helemaal niks, heeft zijn eigen levenservaring gemaakt. Maar heb elkaar lief. Weet je dat liefde een principe is en niet een gevoel? Lief hebben is principieel. Het is een werkwoord. Ja, het is een werkwoord. Mooi dat je hem zo bijpakt. Maar liefde is een principe. Om je naaste lief te hebben is een principe. Want alleen als je het principe uitvoert om je naaste lief te hebben, dan ziet God je. Dan denk je, hé, hey, kijk eens aan. Die ze, als je dan tot God verschijnt, dan kent hij je. Die hebt zijn naaste ook lief. Je kan het echt niet omdraaien. Je kan niet zeggen ik heb God lief en je bent heel lelijk en uh, stoken tegen je naaste, wie het ook is. Hij gaat nog verder. Ik heb niet al die teksten opgeschreven van, uh, van Nehemia op. Want het hele boek Nehemia staat schitterend vol met deze uitspraken. Ik heb er maar een paar, anders zijn we tot vanavond acht uur bezig. Hè? Hij zegt verder, ga heen. Nou dit vind ik een goede instructie. Eet lekker nijen, ik heb er al een paar geproefd net. Er zitten stukjes tussen dat, en daar blijf je van eten. Eet lekkere nijen. Drink zoete drank. Zend aan ieder voor wie niets bereid is een deel. Want deze dag, broeder en zuster. Deze eerste tisri, Is voor onze heren. Onze Adon. Heilig. Eet met elkaar. Geef elkaar eten. Wees vreugdevol. Bedrijf de vreugde. Want deze dag is voor de heer afgezonderd. Het is hem heilig. Wees dus niet verdrietig. Want de vreugde in Yahweh. Wat staat er? Die is uw toevlucht. Je moet niet verdrietig wezen. En heb je verdriet, spreek het verdriet uit en vlucht naar Yahweh. En zeg: vader, in nu vind ik vreugde. Het is mogelijk om verdriet wat je hebt, ook al is het verdriet je aangedaan, al is het heel dicht bij je. Als je naar Yahweh vlucht met de verdriet in je hart, dan kan je het aan vader geven en dan kan je dus de weg in liefde gaan. Als je ziet hoe Yeshua de weg van lijden gegaan is om voor degenen die hem gekruisigd hebben de zonde te dragen... dan weet u precies wat God van ons vraagt en wat er in ons hart moet leven. Eigenlijk kennen we natuurlijk ook alleen maar hele goede huwelijken met elkaar. Want dan kun je oefenen de man op de vrouw en de vrouw op de man... om elkaar zo lief te hebben, ook al liggen de dingen dwars en verkeerd en moeilijk soms het principe uitleven van liefde geven, want je hebt elkaar trouw beloofd, liefde te hebben in goede tijden, in slechte tijden dan kun je dus in je huwelijk ja, een gezin stichten wat de spiegeling is van het koninkrijk van God en doet het nou maar je komt pas jezelf tegen als je het niet doet als je lang genoeg volhoudt van haar kan ik niet echt lief hebben of hem, je moet eens weten van hem, zeg je ja dat willen we niet weten je moet hem lief hebben het principiële liefhebben van de ander, dat brengt je tot een enorme verheffing. Want je gaat door God verheven worden. Die levieten die brachten het hele volk tot kalmte, want ze waren aan het wenen geslagen, waarover huilde ze ook alweer. Tot ze de heerlijke woorden van de Torah hoorden, ze hoorden Gods liefde in woorden uitgedrukt. En ze hebben gezien wat ze gemist hebben al die jaren. En nu konden ze huilen, hun verdriet uiten en zeggen, die God willen we weer dienen. En we gaan hem dienen. Dat is een keuze, principieel. De Levieten brachten het hele volk tot kalm. Toen zeiden, jongen, stil nou, stil nou, je hoeft niet zo hard te huilen. Deze dag is heilig, wees niet verdrietig. Toen ging het hele volk heen. Ze gaan eten, ze gaan te drinken en deel ervan te zenden, en grote vreugde te bedrijven, bedrijven, bedrijven zien, je te het doen. Want ze hadden begrepen, het kwadjes waren gevallen, wat men hun had bekendgemaakt. Als er nog iemand geen feest wil vieren vandaag, dan gaan we het aan de koning zeggen. De koning, er zit er één tussen, hij uh, wil geen feest vieren. Dan zal het teken van de zoon des mensen komen, staat er in Matthäus. Dat vind ik ook wel een beetje bijzonder. Er komt een dag, als die hier terugkomt, hè, dan zegt hij: dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de bos slaan. En ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. Zou je niet klaar willen wezen om te ontmoeten? Dan hoef je ook niet meer op je borst te slaan, want dat betekent dat je eigenlijk helemaal hè, in de ellende zit. Nee, het is een vreugde om hen te ontmoeten. Je ellende moet je al in, je, in dit leven kwijt. Je ellende moet je net als de laatste doopdienst in het graf begraven... en daar laten liggen. Je oude Willem of je oude Annie of Marie... Ja, die is begraven. We zijn opnieuw opgestaan. We wandelen in een nieuw leven. We gaan niet meer terug naar ons emotionele gedoe. Nee, we gaan naar het principiële. Principieel wil zeggen... We kiezen ervoor om lief te hebben, broeder en zuster. Hij zal de engelen uitzenden, wonderlijk hè... met luid bazuin geschal. Hier komt hij, bezuinenfeest. Wanneer gaat bezuinenfeest? echt beginnen. Als Yeshua terugkomt met al zijn heilige engelen... om zijn volk te halen. We gaan hem tegemoet in de lucht, zegt hij zelfs. Hoe dat moet gaan, weet ik niet... want we gaan uiteindelijk niet in de hemel wonen... want de hemel is des heren... en de aarde is voor de mensen kinderen. Maar hij zal ons opnemen... En hij zal ons in het nieuwe land neer gaan zetten. Amen. Hoe het gaat, weet ik niet. Vleugels krijgen we niet. Maar we kunnen hem toch tegemoet gaan in de lucht. Als u het begrijpt, mag u het maar uitleggen. Hij gaat zijn uitverkorenen verzamelen. Eerlijk is eerlijk. Wie van u is er nou een uitverkorene? Steek je hand op. Zeg maar: ik ben een uitverkorene. Of twijfel je nog? Ja, in je zijn we uitverkorenen. Amen. Ja, natuurlijk. Zodra je aanvaardt dat Yeshua de Messias is, de Zoon van God, die zijn leven heeft gegeven om u het leven te geven, dan heeft de Heer gezegd, dan zal ik je opwekken uit de dood. De basis van het evangelie van Yeshua is het Koninkrijk Gods. En het Koninkrijk Gods wordt opgericht wanneer als alle rechtvaardige doden zullen opstaan. Dan wordt in één keer dat Koninkrijk van God uit het graf gehaald. Dus de opstanding uit de dood is de basis van het evangelie van het Koninkrijk Gods. Je geloof in Jezus redt je niet. Dat je zegt, oh ja, maar ik geloof dat Jezus is de Zoon van God. Nee, want dan moet je ook nog doen wat hij zegt. Je moet zijn navolger zijn. Je moet je oude leven begraven. En zoals je dat begraven hebt, zul je ook dadelijk opstaan uit het graf. Het zijn allemaal verbindingen die voortdurend werkzaam zijn. Nou zegt hij, met luid geschal zullen ze met zijn uitverkorenen verzamelen, uit de vier windstreken van de ene uiterste van de hemel tot de andere. De engelen komen ons halen. Hoe het zal zijn? Ik denk dat het schitterend zal zijn. Ben je al gestorven en begraven? Dat gaat gewoon omhoog en je komt naar boven. Vraag me niet hoe, maar de Heer heeft het gezegd. Hij die ons in het graf heeft neergelegd, we zijn tot stof en as teruggegaan, maar hij zal daaruit weer dat nieuwe lichaam opwekken. Je krijgt niet meer je oude lichaam van vlees en bloed. Maar wat we zaaien, hoe heet dat ook alweer? Is verderfelijk. En wat we zaaien is sterfelijk. Maar wat opgewekt wordt is? Onverderfelijk. En is onsterfelijk. Wat begraven wordt is vleeselijk. En wat opgewekt wordt is? Geestelijk. Wonderlijk. Dan hebben we een vierde dimensie. Ik heb er nou drie, drie dimensies, dan heb ik er vier. We kunnen ons niet voorstellen hoe het is. Maar zoals de engelen zich bewegen... Kunnen wij ons dan bewegen? Korinthe 15. Hij zegt, ik deel je een geheimenis mee. Een geheimenis is een geheimenis. En als er geheimenis is, kunnen we het niet snappen. Maar hij kan je wel iets duidelijk maken, zodat er hoop gewekt wordt in je hart. Ik deel je een geheimenis mee. Alle zullen we niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden. Dus zijn wij degenen die nog overblijven tot vanmiddag Yeshua komt, dan zullen we met dit lichaam veranderd worden. Maar de doden die zullen opgewekt worden met een nieuw lichaam en hem tegemoet gaat. In een ondeelbaar ogenblik met de laatste bezuin. Dus er is ook een laatste bezuin. Er worden ook zeven bezuinen geblazen. En dit is weer de eerste bezuin. Een ondeelbaar ogenblik de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij, broeder en zuster, zullen veranderd worden. Dit is geloof. Als je zegt, nou kan het bijna niet geloven. Ja, dan heb je een probleem. Als je het gelooft, heb je ook de vreugde ervan. En dan heb je een dag om eruit te zien. Als je zegt, nou ik kan het nauwelijks geloven, dan heb je pech. Dan heb je die vreugde ook niet. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat is hetgene wat we moeten leren met deze bezuinendag. De eerste dag om op weg te gaan om onze Heer te ontmoeten. Zo zullen de doden opstaan en we zullen de Heer met de engelen zien komen. Laat het een vreugde zijn om in deze wegen met onze vader te wandelen en we onze Heer op de wolken kunnen ontmoeten. Bent u bereid? Amen. Prijs de Heer tot u bereid staat, want we zullen met hem samen komen op de wolken des hemels. Prijs de Heer, ik wens u verder een hele gezegende dag toe en nog een goede maaltijd dadelijk. Shanatova 5774.